Solta bonita, ora tu solo daba, ora tu para, ta canta feliz, promete una mais sosega. A ta tarde para canta playa, un gozo ta llena nos alma, ta manera nos isla.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 I'm Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Goed, um, goedemorgen, Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen uh, Zandvoort, ja, zaterdagmorgen. Uh, Gert Loogmans tien, zit hier. 10 uur, Hans Botman zit hier. Ja, en Maya Kop is er ook. He, en Maya Kop is er ook voor de muziek. En we hadden een hele leuke plaat om te brengen. Ja, nou, het was, dit is muziek van uh, Carina. Karina is... Uh, Carina? Morgen 50 jaar geleden. Ah, echt waar? In oh, nou ja. Dus echt waar. Die, uh, we, echt weet, waar. Je, weet, je, weet je trouwens dat er een radiostation in Curaçao naar, is? Genoemd naar Carina. Ja. Oh ja, oké. Carina FM. Carina ja. FM. Nou, dan gaan we ja. daar ook een keer naar luisteren. Hartstikke leuk. <laughs> uh, ja, we zitten bij uh, Goedemorgen Stamford. Uh, we hebben politieke onderwerpen. Want uh, vorige ja, we week is er wel. op de Graaf van D66 langs geweest. In het kader van de verkiezingen die er aankomen op 18 maart.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 Ja, dan, dan uh, hebben we ook nog uh, Nilgun, hè? Nilgun Yerli. Nilgun Yerli Onze met uh, een wekelijkse uh, column. Column, inderdaad, ja. ja die daar gaan we dat waarschijnlijk mee Dat doet heel afsluiten. leuk, trouwens. Ja, dat doet ze heel goed. Er heel, goed. heel uh, veel reactie op. Ja, ja, Mensen vinden het erg leuk. Ja, dus, zeker. Uh, nou, we zijn, Ik uh, sprak uh, vorige week ook met de opening van ja. de krocht. En ze zei ook dat uh, er behoorlijk wat reacties op gaan. Hartstikke heel leuk. Alvast. ja.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 Die oh, zijn lekker, ja, heerlijk. echt. Lekkere chocolade. Ik Och. weet niet, we hadden het volgens mij over chocolade. Ik weet, ik weet niet meer waarom, dan neem ik het mee. Nou. Nou, ik vind het hartstikke aardig. Zullen we daar gewoon op doorgaan? of <laughs> ja, kan ook. Kan ook. Nee, uh, uh, Mirko, uh, de lijsttrekker van uh, uh, Stanford EG1. Vier jaar geleden ook al. Hè? Ja. Was je lijsttrekker of was dat Harry? Ja, die... ja, ja, ja, ook lijsttrekker. Dus, oh, okay. uh, ik vond het leuk dat, uh, dat jullie kwamen vorig uh, vier jaar geleden.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 Ja, en op een of andere manier moet je dat wel ja, oh, uh, aan de man niet... brengen. Zeg. Maar standpunten je standpunten hebben wel al redelijk allemaal hetzelfde hoor. Nou, dat vind ik dus nou, niet. Nou, dat vind ik ja. ook niet hoor. Nee, nee, nee, nee, vind nee vind ik doe ik niet. niet? Maar, nee, nee, nee dat vind, vind ik ook, ik het ook niet. niet. Nou ja. <laughs> nee, ik, ik, ik kom regelmatig bij de raad, dus ik. Uh, ja. <laughs> ja, nee, jij. Hey, maar goed. <laughs> uh, um, ja, jij kwam met heel veel moties, hè. heb je, heb je uh, ingediend. Uh, nou, ik denk dat 99% daarvan niet werd aangenomen. Ja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 Weet je, co creatie is niet iets wat je overal wil toepassen. Dus het gaat wel echt alleen om, uh, om grote, grote projecten. Je gaat ja, niet om bij een ja. particulier bouw, woonhuis zeggen. Maar. Nee, dat het, uh, Zeggen niet. van joh, uh, we willen even bepalen hoe jouw huis eruit komt. Ah, zien. Dat is ah. absoluut niet het idee. En dat maar, is ook voor die burgerberaden zo waarschijnlijk. Dat nou ja, maar... precies. En, en burgerberaden is dan weer een ander middel. Uh, maar dat gaat, gaat dan weer eerder over beleid en kwesties. Hè. Dus, dus stel je hebt het overbod, uh, het afvalprobleem. En er zijn meerdere manieren waarop je het kan inrichten... financieel en kan oplossen. Nou, het kan best wel heel interessant zijn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 Nou, nou uh, dat is toch dus al. Vandaag, hij okay. staat uh, nog er niet op. hier. Ik heb hem ook, ook speciaal niet... Ja, maar hij staat er niet op jullie Ja, ja maar als het goed is, als je naar nee, onze plannen gaat... Dan nou. kan je hem... Uh... Zand ZZ. Was, wordt, 2026 Nee, als je daar binnenkort... een grote button gaat, bovenin. Bovenin. Doe mee. Wacht, ik zal hem erbij pakken. <laughs> <laughs> hij staat er zeker in. Wordt lid of doorneer? <laughs> nee, nee, nee. Moment. Ga je gang... Uh, uh doneren? Ja, <laughs> dat is een lekker netje. Nou ja, goed, dat staat dus vandaag op de website. Kijk, als je en... hier naar uh, iedereen gaat, kun je op deze grote knop drukken. Partijprogramma, en dan heb je hem in één keer gedownload hier. Ja. Ja, ja, ik zit hier op een iPad. En, uh... Ja, meer goede jongeren, jongeren die kan dat uh, makkelijk Ik weet het niet waarom dat jou niet doet, maar bij mij <laughs> uh, staat er niet <laughs> gewoon op. Zandvoort aan Nou ja, we gaan zo direct even dieper in op het partijprogramma. Maar we gaan even een muziekje draaien om...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 To do the things you wanted. I've got. Yeah.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 ook bereid om mee te investeren. Want het is hm. natuurlijk ook provinciegrond. Hè? Dat, ja. dat, dat gebied daarnaast. Eh, daar pro ja. moet je hebben. Dus daar je zal het is... er niet 1, 2, 3 liggen. Maar er zijn Zeker. volgens jullie kansen in ieder geval. Ja, is ja, dat is proberen dat... waard. Ik bedoel, er is dus nee. geen, geen andere mogelijkheid... eigenlijk nee. voor een ontsluiting. Dus, ja, voor fietsen is het een beetje, een, een beetje apart. Van. Je, je van hebt toch mooie kanten liggen ja. ja, ja hoef je alleen maar, maar ja. verlichting aan te, maar aan te brengen. Maar wat je wel moet realiseren... verlichting daar is ingewikkeld... omdat het wel echt door beschermde natuurgebieden gaat... dan aan de rand van het spoor. Dat is wel heel belangrijk.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 Maar goed, straks gaan we met de VVD praten over alles wat je wel en niet op het circuit moet doen. en bouwen en dit en dat. Maar dat laten we nu even buiten beschouwing. Maar hoe zie je dat dan? De Ropslotenmakersstraat naar Noorden. De Ropslotenmakersstraat is die weg die eigenlijk vanaf de Alphenstraat naar de binnenterrein circuit gaat. Nou ja, kijk, dit is iets dat is hier vrij decent bijgekomen. Het is natuurlijk decent als raad een stuk aangenomen. Start met de Noordkust.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 Um, er gaat dus gewoon iets fundamenteel niet goed. Want Badhuisplein is gewoon een toonaangevend project voor Zandvoort. Maar goed, de, de Raad is wel akkoord gegaan met het stedenbouwkundig plan. Ja, de ja, maar wij niet. Dat is natuurlijk waar we ja, ja, okay, dingen over ja. gaan. Dan moet in het, je in het voordeel. Dan is, moet je negen zetels gaan halen. dat hoop ik. Dat zou het mooiste ja. zijn.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 ja, maar het, het is wat gisteren. Dus je hebt natuurlijk honderden ja. meningen. hè? Ja. Ja, ik bedoel, ik, ze, ze hebben nu eens neergezet... Ja. ingezet. waarvan ik ook denk van, nou ja, dat ziet er wel aardig uit. Ja, ik denk als je een referendum als je, denk je denk refer is een gebouw kan ja, kunnen staan. Ja, jij noemde uh, al meerdere aanzet. Dat heb je ja, meerdere, ja, meerdere keren ja, ja, okay, genoemd. Um, als je een referendum gaat beginnen, dan ben je vijf jaar verder. Nee, maar dan nee, kom je geen ons voorstel is niet om een referendum te houden. Als jij een een meerdere zeg maar, oké.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 of we willen bewoners dat niet, wat ons betreft. En het gaat dan niet om een referendum houden over... ja, willen we dit wel of niet? En dan weer een iteratie en weer een iteratie en weer een iteratie. Nee, het gaat erom dat je dus zo'n co-creatietraject aangaat met mensen... waar je bijvoorbeeld middels een enquête die we gewoon hebben hier in Zandvoort... bepaalde dingen uitvraagt en daarop je ontwerp baseert. Waarbij ik nee, maar... ook wil aangeven, als je het hebt over overspraakvot niet te twisten... Uh,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 Die ontwikkelt, maar nog niet weet wie het gaat uitbaten. Uh, uh, helemaal een plan ontwerpt voor een hotel. En okay, dat maar, kloppen daar gewoon. Maar je bent het, het wel met mensen eens, als ik zeg dat er eindelijk een keer iets moet gaan gebeuren daar. Uh, ja, Toch? en tegelijkertijd denk ik, ik wil dat wel het moet dat komt ja. wat ja, goed ja, ja. is. Ja, Want maar als als ik, jullie, uh, zoals jullie dat zien, ben je weer tien jaar verder. Kijk maar naar wat er met de, met de watertoren is gebeurd, hoe lang dat geduurd heeft. Ja, en de, aan wie lag dat? ja uh, even een retorische en waarschijnlijk vraag. niet aan jou want nee, we zijn er niet geboren ik zat er niet in maar weet je dat dat lag aan de gemeenteraad en de bestuurlijke moorders dat nou ja, ik lag dan, niet dat niet aan het feit dat het niet sneller kan nee dat begrijp, dat begrijp ik maar uiteindelijk wat je nu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 Kennen we duinen hiernaast, mm -hmm. dat prachtige duinencentrum. Ja, waarom zouden wij niet zoiets bij onze waterleiding duinen doen? Ja, dat zou kunnen. Ja, ja, uh, uh, OV-poortjes -poort, bij het station, hè? zoals je ook overal eigenlijk in stations ja. hebt. Daar zijn we ook voorstander ja, van. hè? Ja, simpele oplossing voor uh, veiligheid.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 En dat, dat wordt al militair ook gebruikt? Uh, wordt militair gebruikt. al toegepast, medisch. Dus er zijn allerlei plekken in de wereld en ook in mede. Dus dan kun je je eigen, en eigen energie opwekken. Op, op. Leggen ze leg uit hoe groot is dat? En, uh, nou, dat is, dat is dus interessant. Zo'n zo uh, smal module werk kan gebouwd, worden op ongeveer twee voetbalvelden aan ruimte. Nou goed, dan hoor ik de luisteraar denken: die hebben we in Standvoort niet. Precies. Dus <laughs> ons voorstel is ook nadrukkelijk om te kijken: van, kunnen we dat dan uh, met de regio doen? We hebben natuurlijk allerlei uh, uh, uh. hier. verbanden hier. Laat ik heel duidelijk zijn: wij zouden dat als Standvoort ook nooit kunnen bekostigen. Hè? Dat, ja, uh, ja, ja, ja. Ook even realisme inbrengen. Dus ik, ik hoop wel dat dat me uh, uh -huh. zo overkomt. Maar goed, als jij dat zegt: we gaan dat met heel Kennermeland doen en eventueel met de Eimont erbij.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 Ja, maar moet waarom? ik me nou bij voorstellen? Nou, dat, je, dan? dat je dus de volgende creëert, dan... zeg maar. wat je ook hebt, zeg maar, als je in een zwembad zit... alleen dan met, met veel grotere, ja, ja. durfbare golven. Dat komt omdat we zo veel ruimte hebben hier, Zandvoort. Nou, nee, nou, Nee, het is, nou, het nou, is maar een idee, zeg maar. Uh, je, ben je blij, dat is een leuk idee, man. Als wij man. zeggen van, we gaan een Papendal aan zee realiseren... bij wijze van spreken, dus dat topsportcentrum... waar we het ook heel veel hebben gehad laatst... in de Noordkust, zeg maar...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 Blijft. Nu is het zo, ja, als het wind stil is, dan. Ja, ben ik het uh, je eens. Maar dan zou dan ik wel een andere locatie. Uh, ja, nee, uh, kiezen. Goed, het, het, het nou ja, goed. Nou, kijk, uh, de reden dat, dat we het hebben genoemd, en dat, dat staat ook in, in het partijprogramma, dus ik snap ook dat het snel is om er zo doorheen uh, te vliegen hoor. Hey, een korte vraag. Ja, uh, nou, leuk toch? Dat is wel leuk. <laughs> is, is, is dat we vinden dat we gewoon iets moeten doen met het plein, waardoor het daar weer een beetje gaat leven. Ja, dat plein kan sowieso het beter. Inpasbaar ja. is op de beste manier, dat is inderdaad vervolgens de vraag. Maar we denken dat het is, qua ruimte technisch zou het daar kunnen. Ja, ik weet, ik wil er nog één.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 Uh, of er elders jurisprudentie is gewijzigd, waardoor je hier ook uh, kan zorgen dat we dat kunnen tegenhouden. Ja, ja, ja, dus, uh, ja, ja, ja. En daarin ben ik ook heel realistisch. Dus ons standpunt is gewoon: we willen het absoluut niet. En we gaan tot het gaatje om het te voorkomen. Huh. Uh, ja, en, maar tegelijkertijd, ik, ik zeg ook eerlijk tegen iedereen die ik spreek. Ja, de vraag is: gaat het, gaat het rijk ja. ingrijpen? Dat weet ik ja. niet. J uh, jullie zijn voorstander van overal instand voor 30 km per uur? Ja. Ook op de stamford te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 Nee, nog niet. Nou ja, dat ga je wel aan het doen. Ja, anders staat die wel voor 50 kilometer. Nee, ik ben wel les aan het, uh, aan het... Ja, ja daar ligt het probleem. Nee, nou. nou. We hebben negen andere mensen die wel rijden ja. we Oké. Okay. spel. Uh, het is niet alleen weer, maar nou, uh... we... Misschien de tijd gaan we naar de allerlaatste. Okay. <laughs> Motoren van toeristen moeten op uit worden geparkeerd. Ja. Nou, ben ik zelf een motorrijder. Uh, okay. <laughs> dus dan mag ik mijn motor ook niet meer voor mijn eigen huis Nee, als bewoner zetten. is het anders. Oh, bewoner ook. Okay. Er staat ook nadrukkelijk toeristen. Godzijdank, Hans. Nee, ja. maar dat, dat vind ik wel heel <laughs> belangrijk. Ik bedoel, kijk als bewoner moet je, je gewoon niet in naar het dorp lopen. Moet je gewoon in het dorp kunnen zijn, moet je, moet je kunnen zijn waar uh, waar je bent.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 uh, ik doe gewoon mijn best. En ik ben super trots als mij dat vertrouwen wordt gegeven. Heel goed. Oh, je wel jij je verhalen? Hey, ik ben ja. er mee bezig. Oh, en goed. lees allemaal wat partijen. Ja, ja. En dan, dan wordt het 100%. heel anders hoor, die 50. <laughs> en uh, <laughs> nee, nee, nee. waar kunnen ze dat lezen? Uh... www.partij-c.nl uh, En dan uh, nou, het partijprogramma. Oké, okay. heel, heel goed. goed. Dankjewel. Dankjewel. Succes ja. en een goed weekend. Dank je. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Okay. We gaan naar muziek. She's crazy like a fool. I cool.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 Ja, dat ja. was uh, Danny Cool van uh, Bonnie M, hè? Ja, en dat was uh, Mirko Gerrits. En, en dat werd, uh, was Mirko Gerrits. Ja, dat Gert. was een renplaats van Leuk, uh, Carina. Ja, oh, dat... Uh, ja. Oh, dat was weer een plaats uh, van Kijk, Carina. Carine Carine, he, onze Carina, die is jaar. Ja. Die, mag, die mag de muziek bepalen vandaag. Ze wordt 40, hè? Leuk. Ze wordt veertig, maar dan ja. nou ietsje meer. Of uh, 50. Wat wordt dat nou? <laughs> nee, oh, vijftig. Als je het zo ziet, is het 26. Nou ja, ik zou er 20 geven. Ja. Ja, zeker weten. Zeker. Hé, de F1-quiz gaat weer beginnen. Ja, die gaat weer beginnen.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 Ja? Uh, wie is de manager van uh, Oscar Piastri? Dat is uh, Webber. Mark Webber. Maar Mark nou, dan had je al een punt verdiend, man. Koekoek. Koekoek, waarom doe je niet mee? Ja, je bent er niet, Ik he? ben er niet. Ja, dat is, ja, ook dat is dan jammer. Dus anders had ik, echt... ik zeker meegedaan, uh, ja. Hans. En we doen nu voor de eerste keer ook uh, multiple choice vragen in je ja? rondje. En een van die multiple choice vragen is... hoeveel kostte een tweedaagse duinkaart in 1985...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 Ja, ja, nee, ik heb toch. Daar hebben wij het nog over gehad. Ik oh weet, ja. Ik weet niet meer wat het was. Nee, weet ik ook niet meer. Maar ja, we worden ouderig, hè? Ja, gelukkig. Nou ja, eerst schrijven kan bij de bar van Laura Hardy. Of je stuurt even een mailtje naar info.laurelnhardy.nl. Dan, dan. Hoe is het auto ontstaan? Dan ben je van, van harte welkom. Nou ja, ik, had, ik liep al met het idee sinds de Grand Prix terug is in Zandvoort. Om met een quiz te komen. Ik heb natuurlijk uh, in het verleden voor het Algemeen Dagblad heel veel races gevolgd uh, over de hele wereld. Ja. Je bent uh, overal uh, geweest. Ook nou hè? ja, Japan, toe, uh, Australië, Brazilië, uh, overal eigenlijk wel. Een globetrotter was jij? Nou, ik was een globetrotter, dat klopt ja. Maar uh, dus ik, ik, ik zat behoorlijk in die wereld en daar. Een beetje van je, heb jij die zichttijd. Ik heb bijvoorbeeld als ges gesproken, Senna? Uh, Senna. Senna, ja, maar dan niet één op één, maar uh, met een groepje, weet je wel. Ja, ja. ja. Uh, ook. Schumacher ook? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Dat was in die tijd een grote man natuurlijk. Hè? Ja, zeker. En zeker toen van uh, Stappen opkwam. Ja, die, die reed toen met, ja. uh, met Schumacher in, in het uh, een team. -team, uh, team hè? Ja. Ja. Maar goed, uh, dus die, uh, ik weet er al vanaf. Ik heb een hoop boeken. En, uh, zo je uh, je kan enorm veel vragen verzinnen natuurlijk. Ja, dus ik, zeker. Heb er nu, uh, ik heb er nu, uh, nou ja, dit wordt de vierde keer.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 Ja, ik hoop het ook wel. Ja. Eentje, dat zit in je eentje. Oké, nou niet. ja. Rob de Graaf die hier is, die komt aan met de koffie. Um, we, hebben, we, kunnen, we hebben nog ruimte voor de muziekje voor het nieuws van 11 uur. Ik denk het ook. Wat gaan we draaien? Dus we hebben nog anderhalve minuut. Nou, dan kun je toch wat leuk doen. Doe ik me met Into the Groove. Ook Into de groove, Karina, voor Carina. Oh, voor Carina. Van harte. Suze! Good going, stranger. You get there, there For inspiration